ongeveer 700 zitplaatsen in de kathedraal waren allemaal bezet. De bisschop zei dat hij onder de indruk is van de saamhorigheid in de stad. Vandaag werd bekend dat de 48-jarige bestuurder van het busje een bekende was van de politie. Hij had psychische problemen en zou vorige maand nog met een buurman hebben gesproken over zelfmoord. Wat zijn motief was, is nog steeds niet duidelijk. De VN-veiligheidsraad komt morgen bijeen om de mogelijke gifgasaanval van het Syrische leger op een, stad, een ziekenhuis in de stad Douma te bespreken. Tientallen mensen zouden daarbij zijn omgekomen. In Douma is al een tijd een hevige strijd aan de gang tussen het Syrische leger en de rebellen. Volgens de Syrische staatstelevisie staken de rebellen hun strijd en is er een overeenkomst om de stad te verlaten. In een appartement in Breda is een man doodgeschoten. Volgens lokale media hoorden buurtbewoners naachten... meerdere schoten en zagen ze mensen daarna wegrennen... die met auto's zijn gevlucht. De politie heeft de omgeving van de flat waar het gebeurde afgezet... en doet onderzoek.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 In Rijksmuseum Twente. Paula. Langs de met Gerrit van het Hof. Goedenavond. Het voorjaar is aanbeland in de hel. De hel van het noorden, die ook wel Parijs-Roubaix heet. En Peter Sagan was de snelste op de wielenbaan die daar ligt. En dan moet Sagan toch een keer komen. En dan komt hij ook inderdaad. Hij laat zich als een steen omlaag vallen. En dan gaat hij sprinten op weg naar de overwinning in Parijs-Roubaix. Durier zit nog wel redelijk aan het wiel nemen. Die is kansloos tegen Peter Sagan. Peter Sagan wint voor de eerste keer in zijn carrière. Parijs-Roubaix. FC Twente kijkt angstig naar beneden naar de eerste divisie. Want die komt wel heel erg dichtbij. Er zijn nog zo weinig seconden te spelen dat Twente nog één keer in de aanval mag. En Makkerli dan zodanig dadelijk toch wel zo affluiten. Feyenoord met Dix. Oh, dat is nog een tackle uit frustratie van slagveer. Maar dan uh, fluit Makkerli denk ik ook gewoon af. Voor het eind van Twente Feyenoord. Even luisteren. Nou, ja, lichte fluitconcerten. Maar ook dit zegt veel, hè? Dat klinkt als berusting. Natuurlijk praten we ook over PSV en Ajax. En over Renomi no Kroomew Jojo. Zij zwom op de Swim Cup in Den Haag. En begint anders aan het seizoen dan gebruikelijk. Ik denk dat het goed is om af en toe uit de comfortzone te gaan... Dus je moet zeggen, nou ja, 100 vlinder hou ik nog net vol. 200 vrij is wel echt behoorlijk buiten mijn comfortzone. Af en toe ook dingetjes doen die je niet zo leuk vindt of die je spannend vindt. Verder hebben we ook ijs Speedway en de MotoGP in langs de lijn. We hebben een heerlijk uurtje radio voor de boeg voordat het oog op morgen begint op deze zender. We beginnen met de Grand Prix van Bahrein, gewonnen door Sebastian Vettel. Voor Max Verstappen zat de wedstrijd er al snel op. Na een botsing met Lewis Hamilton bleek de schade aan de Red Bull te groot en moest de Nederlander de auto aan de kant zetten. Wereldkampioen Hamilton kon wel door en werd uiteindelijk derde. Na afloop liet de Mercedes-coureur in niet mis te verstaan woorden blijken wat hij vond van Max en dat bewuste moment. Ja, en je moet heel goed luisteren, maar ergens klinkt dan de stem van Lewis Hamilton... die volgens mij zegt, a dickhead. Vrij vertaald, wat een eikel. Dat was dus Lewis Hamilton over Max Verstappen. Oudsportcommentator Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond, Gert. Heb ik dit goed uh, gehoord? Ja, ja, ik heb het ook eerst drie keer gecheckt of hij het echt zei. Maar hij zei het, Dick het is daarna ook nog bevestigd. Hij heeft vervolgens ook nog gezegd dat het in het heet van de strijd... adrenaline, je kent het allemaal wel, dat hij ja. het allemaal niet zo naar bedoelde. Maar hij heeft het wel degelijk gezegd. En er zat ook een hele lading sneren achter richting Verstappen. Hij zegt, ja, wat Verstappen daar deed hij in al manoeuvre was onnodig. was veel te vroeg in de race, het was een domme actie. En als Max nadenkt, weet hij dat zelf ook, zegt Hamilton... de viervoudig wereldkampioen, want dan zie ziet hij dat hij nul punten heeft en ik ben gewoon derde geworden. En om het helemaal af te maken, zei hij in de perretjes: ik vind wel dat Max de laatste tijd veel foutjes maakt. Dus ja, er is wel wat uitgedeeld na aflopen... Ja, want je zegt, uh, dit fragment is eigenlijk van direct na de race. Dan worden de coureurs opgevangen in een ruimte waar dus ook microfoons uh, hangen. Dat zal zonder twijfel ja. ook de komende dagen weer onderwerp van gesprek zijn. Want coureurs willen dat eigenlijk liever niet. Dat uh, alles wat zij zeggen vlak na een race met adrenaline wordt uh, geregistreerd. Maar dan is er zo'n persconferentie en dan zit er toch wel wat tijd tussen. Kon hij het zich herinneren ja. dat hij het had gezegd? Uh, heb je hem ermee geconfronteerd? <laughs> Ja, ja, ja. Met, uh, ja. met enige vrees moet ik eerlijk zeggen. Want je zit daar toch tegen twee viervoudige wereldkomenen te praten. Ze hebben net een champagne gedronken. Uh, ze zijn uitbundig. Uh, en ze weten niet dat er iemand is die heeft gehoord dat er een bepaald woord... Uh, wat je het gewoon het beste kan omschrijven. ...van schuttingtaal is gebruikt. Ze weten wel dat er microfoons hangen. Uh, en je zou zeggen, een coureur die weet dat er een microfoon hangt in een ruimte... ...gaat ook op zijn woorden letten. Maar wat is er gebeurd? Kijk, Hamilton, die, die, die staat daar, die is bezweet. Vettel staat daar, is bezweet. Bottas staat daar. Teamgenoot van Hamilton is bezweet. Ja, het is wel een tamelijk een problematische lijn. Ik denk dat we even een poging gaan wagen om jou gewoon telefonisch uh, te bellen. Um, dat is meestal als je dat telefonisch doet. Hans van Loos noord is ook hier, die gaf uh, het commentaar ja. voor de, de televisie... in onze uitzending tussen 6 en 7. Ja Hans, het, het, het is uh, iets wat erbij hoort, hè, die emotie. En dan is het ook logisch dat Hamilton later zegt... nou, ik weet eigenlijk niet of ik dat nou zo heb gezegd. Nou, hij zal het op dat moment echt wel gemeend hebben, denk ik. En, maar ja, goed, op een gegeven moment als die adrenaline een beetje gezakt is... dan uh, neemt recht evenredig de polit politieke correctheid natuurlijk weer toe. Hè? En dan is het, nou, dan zei ik het niet bedoeld. En, uh, ik, be ik begrijp het allemaal wel. En uh, je ziet ook uh, in alle takken van sport eigenlijk... Dat, dat, uh, dat de mensen direct daarna, na het incident, dan roepen ze wat. En dat is vaak heel eerlijk en wel gemeend. En dat men dan probeert om het later een beetje terug te draaien. Ja, nou begrijp ik. Uh, nou weet ik niet of we inmiddels alweer contact hebben met Louis Dekker. Ja, dat is zo. Louis, uh, jij zit daar in uh, Bahrein. Dat uh, ook uh, Vettel het heeft opgenomen voor Hamilton tijdens die persconferentie, hè? Ja, dat was een heel bizar moment. Ik stelde Hamilton de vraag... waarom noemde je Verstappen een dikhead? een eikel... Uh, en vervolgens zei, zei Vettel, mag ik daar alsjeblieft even antwoord op geven? Dus Hamilton zat nog te kijken van wat zal ik eens zeggen. Hamilton uh, ja, denkt na, Vettel pakt de microfoon en begint vervolgens te vertellen dat hij het toch wel idioot vindt dat de dingen die coureurs na de race zeggen vervolgens in een persconferentie terugkomen waar ze zich nog even moeten verantwoorden. Hij zegt... Vettel, notabene, hè, dat is niet degene die het gezegd heeft. Vettel zegt, je gaat toch ook niet een voetballer die net getackeld is een microfoon onder zijn neus duwen. Want dan weet je ook dat een nare taal uitkomt. Je weet, als, als ik als er een tik wordt uitgedeeld, dat ik niet zeg, hè, dat vind ik vervelend dat je, doet, dat je dat doet, dan komt er andere taal uit. Nou, Dat was wel een curieus moment, want kijk, Vettel is not amused. Die heeft ook wel wat verleden, want Vettel is uitgerekend de coureur die heel vaak moppert als hij dingen zegt over de boordradio naar zijn team, uh, grappig genoeg ging dat de afgelopen jaren ook nog heel vaak over Max verstappen. Dan was het uh, eh, via de boordradio tegen zijn team. Ja, die jongen die duwt me er vanaf. Nou, dat is niks anders dan code taal om de wedstrijdleiding duidelijk te maken dat. Verstappen straf moet hebben. En uitgerekend, die Vettel zegt nu... ja, alles wat wij zeggen moet niet in de perskamer belanden. Alles wat wij zeggen moet niet in de huiskamer belanden. Alles wat wij zeggen, daar moeten we niet mee geconfronteerd worden. En ja, de discussie gaat dus toch worden... dat moment voordat de coureurs het podium opgaan... als ze even met elkaar praten, hoe was jouw race? Hoe was die van mij? Goh, wat zijn we blij? Dat moment, dat zal wel eens in de toekomst... zonder microfoons kunnen gaan gebeuren. Want je merkt dat de coureurs daarvan balen... Uh, maar ja, er is ook zoiets als entertainment en eerlijkheid. En het is misschien wel een van de weinige momenten dat je een idee hebt hoe coureurs echt in hun wel zitten. Het zijn niet die ingestudeerde antwoorden. Er komt op dat moment echt de emotie naar buiten. En ja, het pijnlijke van vandaag is als je ze dus confronteert met die emotie. Dan slaan ze dicht of dan worden ze boos of verongelijkt. Nou ja, het was een raar moment. Ja, maar laten we vooral ook het moment zelf in de race er even bijpakken, uh, Louis. Want ik neem Precies, aan dat Max Verstappen er zelf ook wel iets over heeft gezegd na afloop. Uh, ik las uh, terug op de diverse sites, maar dat kun jij bevestigen... want jij bent daar, dat Verstappen zoiets had van... ja, uh, hij had me gewoon een beetje meer ruimte moeten geven. Uh, want eigenlijk was ik er gewoon voorbij. Ja, dat heeft Verstappen gezegd uh, tegen een paar cameraploegen... en daarna is hij vertrokken van het circuit op advies van het team... Geen interviews meer. Je moet je voorstellen, hij heeft een paar tv-interviews gegeven. Maar hij heeft 35, 40 journalisten voor internationale en nationale media. Grote kranten daarbij. Heeft hij laten stikken. En dat heeft hij op advies van het team en zijn management gedaan. Dus ik denk dat ook Verstappen wel doorheeft dat het allemaal misschien niet de allerbeste actie van het jaar was. Het is een, een, uh, geen geheim als het even tegen zit dat de Verstappens dus niet bekend staan als hele goede verliezers. En hij is vertrokken zonder ons te woord te staan. En niet alleen ons, maar ook heel veel andere journalisten. Dus we hebben het er niet kunnen vragen en wat hij ervan vindt. Dat, ja, dat, dat, dat zie je dus bij Ziggo en dat zie je vooral op zijn eigen website. Maar daar zitten geen creatieve, kritische vragen bij. Dat is gewoon het moment, hoe was jouw race? En dan gaat hij zich verweren. En dan zegt hij, ja, en moet dan gewoon aan de kant gemoeten. Nou, daar zal een soort brede maatschappelijke discussie over komen. Ik moet je eerlijk zeggen, het past wel heel erg in het plaatje van Verstappen... die vanaf de vijftiende plek start, een goede start maakt... en dan toch weer net even iets te ongeduldig is, iets te agressief. En ik weet, dat is makkelijk gezegd...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 Ja, die viel gewoon weer met technische problemen uit. En daar waren ze vorig jaar ook al zo ziek van. Dus de een elimineert zichzelf, de ander wordt geëlimineerd door de techniek. Ja, het team dat zo'n praatje had, we hebben dit jaar veel beter voor elkaar. We zijn competitief, we gaan misschien wel vechten voor de titel. We gaan Ferrari en Mercedes aanvallen. Nou, ik denk dat ze maar beter even hun mond kunnen houden. En dat hebben ze ook gedaan. ze dus hebben ze in ieder geval vandaag één, één ding goed gedaan. Ze waren al opgeruimd en weg. Toen Vettel nog het podium moest beklimmen. Dat zegt alles. Ze zijn in ieder geval op tijd hier op het vliegveld. En ze kunnen heel erg gaan nadenken hoe ze dit in China volgende week beter gaan doen. Want dit was echt een dramatische race voor het team van Max Verstappen. Niet alleen voor Verstappen zelf, maar ook voor zijn teamgenoot, zijn crew, voor iedereen. Ik denk dat die even geen grote mond meer gaan hebben. Dankjewel, Louis Dekker vanuit Bahrein. Volgende afspraak is inderdaad volgende week in China... met Sebastian Vettel, die dus opnieuw wist te winnen. De MotoGP-race in Argentinië is nog niet zo heel lang geleden afgelopen... en Hans van noord heeft een hartstikke drukke dag. Maar uh, het lijkt me nou niet echt een straf... om van de ene naar de andere fraaie topsport te gaan... met een schuin oog tussendoor. Ook nog kijkend naar Jeffrey Herlings, die weer wist te winnen in de MXGP. Maar nu even die MotoGP-klasse... Dat is spektakel en dat was vandaag ook spektakel, Hans. Ja, het was een bizarre wedstrijd. Het begon voor de start al. Er was één rijder die de keuze had gemaakt om een bepaald type band te nemen, banden zonder profiel... daarmee op de pole position te gaan staan... want die had hij veroverd, dat was Australië-Jack Miller. En de andere coureurs zijn allemaal van banden gaan wisselen... terwijl ze eigenlijk al hadden moeten starten. Het was niet reglementair dus. Dan zouden ze eigenlijk allemaal uit de pitstraat moeten vertrekken. Nou, laat maar eens 21 coureurs uh, achter een wit lijntje plaatsnemen... Uh, op een stukje asfalt, wat uh, nog geen 10 meter breed is. Dat lukt nooit natuurlijk. Heeft de wedstrijdleiding besloten om Jack Miller op zijn plaats te laten staan... en dan een dat je of 20, 30 daarachter het rest van het startveld neer te zetten... als een soort straf, omdat het reglement hier eigenlijk niet meer ja, voorziet. Maar een straf Goed, van niks, toch? Dan? Een straf van niks ook, en uh, uh, dat zou ook al heel snel blijken in de wedstrijd. Maar wat gebeurde er nou? Een incident met Marc Marquez... nou, uh, daarbij zijn uh, Max Verstappen en, en Lewis Hamilton... hele brave jongetjes, hoor, want uh, Marquez werd, uh, liet de motor afslaan... op het startveld, uh, negeerde daarna uh, het teken van official... dat hij naar de pits moest met de motor, want hij had hem weer gestart... Dan moet je vanuit de pit, deed hij niet... Rijdt, gaat tegen de richting in op het startveld... zet zijn motorfiets neer op de tweede rij waar hij had getraind... en daarna gaat hij doodleuk met de rest van het gezelschap van start... heeft binnen no time de leiding in de race overgenomen van Jack Miller... en krijgt daarna een ride-through penalty... rijdt dus door de pitstraat, begint van achteraf aan opnieuw... ligt op een gegeven moment op een, uh, rond de tiende plaats... ramt dan Alais Espargaro van de motor met een wilde, lompe actie... Espargero blijft er net op zitten. Een paar ronden later komt hij Valentino Rossi tegen. Die tikt hij ook van de motor. En nu hebben we die twee nog een akkefietje van een paar jaar geleden. En er staan nog een paar rekeningen open. Rossi komt ter val, kan de race wel voltooien, maar buiten de punten. Marquez wordt afgevlagd op de vijfde plaats. Krijgt na afloop te horen dat hij terug wordt gezet in de uitslag. Tijdstraf van 30 seconden. Tijdstraf van 30 seconden, inderdaad. Daardoor buiten de punten. Gaat met zijn manager Alberto Pits richting Yamaha Pits om excuses aan te bieden aan Valentino Rossi. Maar dan wordt hij doodleuk door de rechterhand van uh, Rossi. Uh, wordt hij tegengehouden en weggestuurd. Dus ja, dat incident het gaat nog verder gaan de gevolgen krijgen. Want een paar jaar geleden rommelde het ook al tussen Rossi en Marquez. En dat jaar werd Jorge Lorenzo wereldkampioen. En dat is iets wat een heleboel mensen, met name Rossi-fans... Marquez nog steeds kwalijk nemen. Dus we hebben een spel aardig op de wagen. Ja, nou is het natuurlijk een, een niet de bedoeling... dat ze elkaar uh, letterlijk van, van de motor afrijden. Dat is dan vandaag gebeurd. Maar als je nou die Formule 1 waarbij we toch klagen met z'n allen hè, over de voorspelbaarheid... Hè, ondanks datgene wat er vandaag gebeurt in de eerste ronde... of in de eerste paar rondes, dat inhalen zo lastig is... dan is dat verschil met die MotoGP natuurlijk gigantisch. Want daar is het eigenlijk iedere keer spektakel. Ja, dat, dat is zo. En, en er zijn, uh, je hebt in één race heb je meer inhaalacties... dan in zeven, acht uh, Formule 1 races bij elkaar. Mits die Formule 1 races dan nog verreden worden... ook op uh, circuits waar je kunt inhalen. Plus het feit dat er een 12, 13 coureurs zijn... die op het podium kunnen eindigen. We hebben nu vandaag overwinning gezien van Kel Crutchlow... de Engelsman zijn derde Grand Prix-overwinning. Hij gaat op kop in het wereldkampioenschap... voor Johan Sarko, de Fransman, die tweede werd. Uh, Iedereen kan winnen op dit moment. We hebben twee jaar geleden een seizoen gehad... acht verschillende Grand Prix-winnaars. Het is ongelooflijk spannend in de MotoGP. En ja, dat spektakel is van een veel groter gehalte. Alleen de sport staat internationaal natuurlijk... in wat minder uh, aanzien dan de Formule 1. Dankjewel, Hans van Lozenoord. En het was een, een mooie dag, ondanks het tegenvallende presteren van uh, met name Max Verstappen vandaag. Uh, geniet van je reis naar huis en doe een beetje rustig aan. En uh, rij niemand van de weg, alsjeblieft. Uh, goedenavond, Jan Bavink, uh, onze data analyst. Wat viel jou dit weekend op? En dan maken we het brugje naar uh, het voetbal. Ja. Um, ja, wat, wat uh, uh, ja, vond jij het meest in het oog springend van dit weekend? Ja, we moeten toch even naar de titelrace. Eigenlijk moet het helemaal geen titelrace meer noemen... maar dat is het stiekem misschien nog een beetje. Um Ten acht zei daar volgens mij ook wat over. Volgens mij hebben we daar een, een instartje van. Ja, laten we eerst... Um, laten we maar bij het begin beginnen. Uh, dat is misschien beter. Uh, Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen Herakles met 1-0 uh, gewonnen. Het was de late wedstrijd van deze zondag. Neeres benutte een van de vele kansen van zijn ploeg. Herakles doelman Castro bleek een sta in de weg. Ja. Maar ja, jammer dat het geen resultaat opbrengt natuurlijk. En uh, ja, dat is, dat is dan toch wel een dubbel gevoel. Tevreden over je eigen wedstrijd, maar ja, jammer dat, dat het geen punten oplevert. 1-0 verliezen bij Ajax, dat is, dat is uh, een stand waar, waar trainers van zouden kunnen zeggen... daar kan je mee leven, want het is een klein verschil. Uh, hoe kijk jij er eigenlijk naar? Dat is denk ik wel, uh, denk ik wel een beetje beneden de waarde wat je zegt. Ja, klopt wel denk ik. Uh, we hebben hier uh, in aanvallend opzicht te weinig uh, gedaan om Ajax uiteindelijk pijn te doen. En Ajax heeft natuurlijk wel legio kansen gehad om, uh, om die wedstrijd alleen in voordeel te beslissen. Dus Bram, uh, Kasten, onze keeper, en, uh, en, en, en goed samenwerken met de verdedigers. We halen er behoorlijk nog wat weg. We wisten dat ze ook kansen gingen krijgen. We gingen wat verder terug. Alleen dan moet je in balbezit wat nauwkeuriger zijn. En, uh, nou, er waren momenten in de eerste helft Vond ik dat we er een paar keer goed uitkwamen. Dat vond ik dat we te weinig deden, maar dat kon wel. Uh, en dan konden we ze meer pijn doen. En, uh, nou, dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. En dan weet je uiteindelijk dat hij een keertje kan vallen. En, en, nou, hij viel na de rust iets te snel. Maar ik moet zeggen dat, uh, dat mijn ploeg wel gepoogd heeft... om, uh, om uiteindelijk nog uh, hier een punt weg te slepen. Nou, dat is ons helaas niet uh, gelukt. Maar ik denk dat dit wel conform de verhoudingen op het veld waren. Ja, Stegenman zei het al, Ajax had legio kansen. Dat zegt ook Lasse Schöne. En ik weet niet hoeveel kansen wij hebben gecreëerd vandaag. En <laughs> dit is maar 1-0 geworden. Ja, en jullie hebben nog een beetje geluk ook, gek genoeg. Want het is buitenspel, de goal. Is er bij het buitenspel? spel? meen je niet. Ja, ik Ze zijn niet gezien, maar ja, nou, we hebben kansen genoeg gehad. Dus, maar goed, buitenspel. Maar ja, drie punten is belangrijk. We creëren heel veel kansen, dat is natuurlijk ontzettend positief. En we laten ook heel weinig toe. Want uh, ik, ik heb André gevraagd, hoeveel reddingen had je? En niet één. Dan moeten we toch weer beginnen over het geloof in de titel. Ik bedoel, hoe zit dat nu?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 Ja, dat zei Erik ten Hag tegen uh, Jeroen Elshoff, onze mm. commentator ter plaatse. Ja, hij zegt van, je moet er altijd in blijven geloven. Ja. Maar is het realistisch? Zeker niet. Uh, als je kijkt naar de historie, er is nog nooit een ploeg geweest... die uh, zo kort voor het einde van de competitie op zeven punten achterstand stond... en uiteindelijk nog kampioen werd. Dus uh, historisch gezien onmogelijk. En dan wordt PSV de terechte kampioen. Ja, ja daar is uh, natuurlijk nog wel eens wat over te doen. PSV speelt minder aantrekkelijk dan Ajax. Nou, dat is ook wel zo. Ajax schiet vaker. Ook verdedigend is Ajax trouwens uh, wat sterker dan PSV. Geven minder weg uh, per wedstrijd. Maar ja zoals vandaag. Ajax creëert inderdaad heel veel. woorden. net al, 35 schoten. Ja, maar één doelpunt. Dus ze zijn niet heel erg effectief. PSV juist wel. PSV is ook juist de koning van de minimale marges. Uh, elf keer al gewonnen, met, uh, met één doelpunt verschil. Meest van alle ploegen. En ook al twaalf keer een clean sheet. Dus in principe de cijfers aanvallend voetbal. Ajax beter, ook verdedigd op binnenweg. PSV heeft het meeste punten, de meeste overwinningen. PSV is het rechte kampioen. En dan word je kampioen. Het Precies. is nog niet zover, Jan. Zo is het. De wonderen in de sport zijn de wereld nog niet uit. We spreken elkaar later dit uur uh, nogmaals. En dan gaan we het met name hebben over de ploegen onder in de Eredivisie. Beginnen wij nu aan onze zondagse top 5. En dat doen we op deze mooie lentedag in... in Tjalf. Nummer 5. Het is pas de vijfde wedstrijd op een ijsracer voor de 27-jarige Drent. Iwama is los en hij lijkt zich hier redelijk makkelijk te gaan plaatsen voor de finale. Maar, zes, nou, de best, best de Een duimlijke applaus voor Jasper Iwama. Ja, nou, u hoort het goed. We gaan het ijs op. Maar niet met schaatsen, ook niet met een puck. Nee, vanmiddag werd er op het ijs van Tiaf gestreden op motoren. In Heerenveen was het vandaag de sloddag van het WK Ice Speedway. Oftewel met de motor heel hard rondjes rijden op de baan. Maar we de hele winter hebben kunnen kijken naar de verrichtingen... van Wust, Kramer en Consorten. Mevrouw, het is uh, 20 graden ongeveer. Ja. En u gaat naar motors op ijs kijken? Ja, al 20 jaar. Ice Speedway. Motoren met spikes, zonder remmen... Op het ijs. Gekke werk eigenlijk, hè? Het is uh, snel, het zijn maar vier rondjes en je hebt weer een nieuwe competitie. Het wordt nooit saai. Het is een uh, verplicht uitje elk jaar, dus... Uh... Verplicht? Ja, toch. Ja. Hoezo? Als liefhebber dan uh, moet je hier gewoon bij zijn. Wellicht de meest spectaculaire motorsport die er is. Erik Siebelink, een van de organisatoren van dit evenement, dit WK. Ja, we rijden op ijs, op Gladijs. ijs. En om niet uh, weg te glijden, zitten de spikes in de banden. En die zorgen ervoor dat je gewoon optimale grippen hebt. Ja. En geen rem? Geen rem. Rem is verboden. Dat mag niet op machines. Waarom? Dat heeft te maken met de enorme hoge compressie van de motor. Die motor heeft een dusdanige compressie, dat bijvoorbeeld ook normale benzine. Dat werkt niet. Daar willen ze niet op rijden. De motor rijden op methanol. Maar door die hoge compressie heb je eigenlijk, als je het gas dichter draaien dat je ook relatief snel stilstaat. Als je dan naar het ijs kijkt, ja, met alle respect, het ziet er niet uit. Het is één massa aan op één gestapeld ijs. En weg zijn ze voor een goed gevuld voor 400 per heat met 120 km per uur op het rechte stuk, 80 km per uur door de bocht. Met de schouder bijna op het ijs. Spectaculair gezicht. En we kennen Tial van het spiegelgladde ijs. Het bijna perfecte ijs van Beert Boomsma, de ijsmeester. Die is hier wel, wil de media niet te woord staan. Maar Erik Siebelink, het moet toch een soort zelfkastijding zijn... voor de ijsmeester om hier naar te kijken. Ik heb die vraag nooit zo direct gesteld, maar volgens mij heeft hij geen enkel probleem mee. Ik zie hem wel lopen met een grote smile. Er zijn al veel buitenlandse namen die hier aan de start staan. Veel Russen, veel Zweden. Maar we doen ook mee hoor. Jasper Ibema uit de Motor 3 kent u misschien nog wel. Die is overgestapt. Die rijdt nu ook zijn rondjes op het ijs. Jasper in Vredesnaam, nou, waarom? Um, nou, ik heb niet echt meer uh, een toekomst in de, mo de MotoGP. En uh, ik uh, was altijd eigenlijk al wel aanwezig uh, in, uh, in Assen, maar tijdens de ISP2-wedstrijden. En zei altijd van, als ik niet meer door kan in de weg race, ga ik dit doen. Ja, u hoort het aan zijn stem. Dat klinkt niet best. Wat is er gebeurd, Jasper, gisteren? Ja, ik ben inderdaad, ik ben gisteren onderuit gegaan. En uh, het stuur is uh, in mijn uh, slokdarm geknald. Zo. En uh, vervolgens, uh, uh, even benauwd, maar, uh, ja, nu een dag later heb ik geen stem meer over. En ik uh, heb uh, uh, veel moeite met ademhalen en slikken. Maar we uh, ja, moeten naar roeien met de iemand die we hebben. Je ja, ga je wel rijden, hè? Ja, ja sowieso. Laatste wedstrijd van het, uh, van het seizoen. Uh, thuiswedstrijd. Dus, uh, ja. Echt spannend was het vandaag niet meer op dit WK. Het is namelijk al beslist: Dimitri Kottekov, de Rus. Hij is wereldkampioen met kopperschouders, veruit de beste. Spreekt geen Engels. Maar Dimitri, waarom ben jij zo goed? Dat was de ik heb waarschijnlijk een hele goede trainer gehad. En ik doe mijn best om mijn doel te bereiken. ik doe Je al, het is allemaal heel snel gegaan. Het feit dat je hier rijdt alleen al. Je doet niet mee om de knikkers. Zit dat er wel in in de toekomst? Ja, dat is, denk ik wel. Ik het voor dit jaar als doel gesteld. Om de WK te kunnen halen. Om het daarvoor te kwalificeren. En dat is gelukt. En dus ben je op de juiste plek om, om, om zoveel mogelijk te leren. Want dat, het WK is de plek. En uh, dat uh, is eigenlijk ook boven verwachting goed gegaan dit seizoen. En proberen dan weer door te gaan. En uiteindelijk wil ik gewoon wereldkampioen worden hier. De reportage is gemaakt door Matthijs Westraat. Dan gaan wij verder met onze top 5. Op 4 Kiki Bertens. Nummer 4. Kiki Bertens. Kiki Bertens stunt. Ze plaatst zich voor het eerst in haar carrière voor de halve finale op een Grand Slam toernooi. Ja, en geweldig. Ja, dat is toch een droom. Ze hebben de afgelopen jaar afgesloten. Dat was best een heel wisselvallig jaarrijk geweest. Ja, um, nu kies ik uh, toch ergens uh, een beetje voor mezelf. Ja, het gaat wel lekker. Ja. Over het algemeen ga je toch uit van je eigen kant. Kiki Bettens heeft na een periode van ups en downs... de finale bereikt van het WTA-toernooi van Charleston. Het is haar eerste finale sinds juli 2017 in Gustaat. Haar beste prestatie op Grand Slam-niveau. Wordt het net in de tune, was op Roland Garros in 2016. De overeenkomst, ja, het is allemaal op een gemalen baksteen. Tenniscommentator Marcelle Mesker, goedenavond. Goedenavond. Misschien moeten we direct even benadrukken dat uh, de finale die ze gaat spelen... Uh, gepland staat uh, vanaf kwart voor elf vanavond. En dat we jou uh, maar wat graag uh, live die finale hadden horen verslaan. Maar uh, ja, dat gaan we simpelweg niet redden in deze uitzending. Het is daar allemaal nogal uh, uitgelopen vanwege de weersomstandigheden. Maar Betters dus in de finale. Uh, ja, Betters en Gravel, dat, dat is uh, met afstand het enige echt goede huwelijk dat ze heeft... Nou, um, het is in ieder geval wel haar beste ondergrond. Daar is, uh, denk ik, iedereen het over eens. En ze is uh, ook voor de hele grote namen in tennis... Um, is zij daar toch een hele geduchte tegenstandster. En iedereen is bang voor, voor Kiki op gravel. Ja. Ja, hoe komt dat nou toch? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de manier uh, van spelen. Uh, haar spel en met name haar voorhand. Ja, de manier hoe ze die, die, die slag uh, technisch uitoefent. Uh, grote, zware slag is het. Uh, ze heeft een vrij grote achterzwaai. Uh, ze is natuurlijk heel erg sterk. Ze komt met haar racketblad goed over de bal heen. Ze geeft die bal heel veel rotatie mee. En ze kan, als ze het uh, heel goed doet en als ze op haar best speelt... dan speelt ze heel ruim over het net met ja, zeg maar anderhalf tot twee meter boven het net. En dan heb je gewoon marge en dan sla je die bal dieper. En als die bal dan met de spin nog een beetje doorspringt, ja, dan hebben gewoon toch de meeste vrouwen heel veel problemen om zo'n zware hen terug te slaan van Kiki Bertens. Ja, het is op zich natuurlijk een wat gekke vraag van hoe komt dat nou toch dat ze dat op Gravel zoveel beter doet, maar dat vraag ik ook omdat het lijkt alsof haar mentale staat op Gravel ook simpelweg beter is dan op een andere ondergrond. Um, ja, dat klopt. Uh, het is ook wel grappig. Want deze week, uh, nou ja, er zijn natuurlijk persconferenties. En toen zei ze ook van ja. Uh, misschien dat ik op Greffel uh, verhoudingsgewijs uh, 20% procent, uh, beter speel dan op, bijvoorbeeld op hardcourts of op indoorbanen. He, het komt mijn speltype ten goede. Maar zegt ze, in mijn hoofd is het eigenlijk. Heb ik het gevoel dat ik wel. 80 beter ben als ik op Greffel speel. Dus het is wel zeker ook een dingetje dat ze voelt van... hé, hey, ik ben weer op mijn geliefkoosde ondergrond. Hier gaat het vast heel goed. En ja, we weten allemaal, mentaal gezien... is het soms moeilijk voor Kiki Bertens om wedstrijden af te maken. Maar als ze dan op Greffel speelt, ja, dan lukt het vaak net wel. Ja, en dat zeggen we overigens met respect, hè, dat het mentale deel bij haar af en toe uh, lastig is, want ze is wel gewoon ja, met afstand de beste tennister die we hebben in Nederland op dit moment, die uh, ook nu weer zal gaan stijgen op de wereldranglijst. Uh, het bereiken van die finale in Charleston, uh, dat was ook niet uh, uh, zomaar even klusje klaar, hè? Nee, uh, zeker niet. Uh, nou ja, vandaag moest dus de halve finale spelen. Die was oorspronkelijk gisteren gepland, vandaag uh, wegens de regen. Uh, en dus twee partijen vandaag, straks die finale. Maar ja, ze speelde tegen Madison Keys. Madison Keys is een grote naam in het Amerikaanse tennis. Uh, 23 jaar, jong. Uh, het is misschien een speelster die uh, nou ja, minstens net zo hard... zo niet harder slaat dan een Serena Williams. Heel veel power in haar voorhand en in haar backhand. Stond vorig jaar bij de US Open... nog in de finale verloor toen van Stevens. Dus die Madison Keys zeker in eigen land speelt altijd goed. Maar ja, Madison Keys is jong. Is tactisch op Greffel nog niet zo goed. Houdt niet zo van dat glijden op het Greffel. Dus heeft het daar best wel lastig. En zeker tegen een, een goede Bertens. Nou, het was een partij van 2 uur en 42 minuten. Met oh. heel veel ups en downs. Met veel fouten aan beide kanten. Ook veel hele mooie punten. Uh, matchpoints in de tweede set voor Kiki Bertens. En als je denkt matchpoints. Oei, had ze die ook niet tegen Venus Williams ja, in Miami? Op een andere manier. Ja, daar had ze er drie. Zeker, uh, toen verloor ze die partij. Dus dan weet je, jeetje, dat, dat, dat gaat dan toch wel mee, meedoen in het hoofd. Dat gaat knagen. Want ze verloor de tweede set, moest een derde spelen. Maar het knappe dan, vind ik, van Kiki Bertens in dit geval... Uh, ze bleef vechten, ze bleef knokken. Komt dan in die derde set zelf matchpoint achter... Werkt dat matchpoint weg en wint het in een, ja, in een thriller, in een derde set tiebreak na 2 uur en 42 minuten spelen. Dus het inkasseringsvermogen vandaag was heel erg groot. En dat is denk ik een enorme opsteker. Zo aan het begin van het gravelseizoen. Een echte kickstart voor Kiki Bertens. En ja, dan win je toch van een top 20 speelster. Kies is nummer 14 van de wereld. Dus uh, haar eerste top 20 overwinning van dit jaar. En haar Allergrootste finale. Want dit is een groot, sterk toernooi in Charleston. 800.000 dollar in totaal. Grote namen doen ermee. Ze staat daar in de finale. Heeft natuurlijk eerder in de carrière vier toernooizege's behaald. Maar allemaal kleinere toernooitjes met een prijzengeld van 250.000 dollar. Dus dit is echt de grootste finale tot nu toe uit de carrière van Kiki Bertens. Ja, maar dan heeft ze dus al wel 2 uur en 42 minuten gespeeld. Um, het goede nieuws is dat haar tegenstander, dat is een Duitse, he, ook nog in actie moest komen. Sterker nog, na Bertens. Klopt... Um maar ja, die won wel weer uh, makkelijk en stond kort op de baan. Die won uh, Julia Gurkens, hebben we het over, de Duitse. Staat hoger op de ranglijst, is de nummer 13 van de wereld. Die won vrij simpel in twee sets van Sevastova. Bovendien heeft ze eigenlijk maar ruim één set gespeeld... want die wedstrijd was gisteren al gestart. Stond daar 4-4 in de eerste set. Nou ja, het werd, uh, uh, werd 7-6, 6-3. Het was eigenlijk een vluggetje voor Gurkens, een warming-up. En nou moet Kiki... Nog een keer, dus dat is wel een hele zware opgave. En ja, als je het dan zo naast elkaar legt... Kiki heeft weliswaar één keer van Gurkus gewonnen. Heel close, 7-6 derde set. Was op gravel twee jaar geleden. Uh, dus ze zou kunnen winnen, zeker. Maar na bijna drie uur spelen in de benen... en ook nog een klein blessuretje wat ze in de ronde daarvoor oplief... Ik weet het niet. Het wordt een hele, hele zware opgave. Ik hoop het van harte, maar ik denk in dit geval... dat uh, ja, met die zware wedstrijd in de benen dat Gurkens toch wel favoriet is. Goed, jij gaat uh, kijken om uh, kwart voor elf. Zeker. Uh, zeker. En er zal ook in Rotterdam uh, iemand met heel veel nieuwsgierigheid... voor de televisie zitten. Haar coach Remmel Sluiter is achtergebleven... in Nederland, ook hij natuurlijk straks, voor de buis... om te kijken of het gaat lukken voor Kiki Bettens die hoe dan ook een sprong zal maken op de wereldranglijst. Dankjewel, Marcella Mesker.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 How long? Nummer naar het Songfestival gaan. Dit is Waylon en Outlaw in hem. Voor de nummer 3 in onze top 5 gaan we naar het zwembad in Den Haag. Nummer 3. We zijn begonnen met de eerste 50 meter en we zien dan hier direct de leiding voor Ranovi Kronwijojo in, in baan 3 en 4. Ranovi Jojo nog aan de leiding, maar kijk dan naar Sandringa, en de Jong die dichterbij komen. Wat een spannende race hier voor deze 100 meter vlinderslag. Het was een fantastische race tussen Zandringa, Jojo en de Jong hier. Maar er is één de winnaar met 59,24 applaus voor Kingen Sandringa! Ja, het is alweer een half jaar geleden dat Ranomi Jojo voor het laatst een wedstrijd zwom in Nederlands gloorwater. Maar deze weken laat ze zich nadrukkelijk gelden. Volgende week in Eindhoven en dit weekend tijdens de Swim Cup in Den Haag. In het Hofbad had de zwemkoningin ook een ceremoniële functie. Prijzen uitreiken aan kinderen die zwommen en geld inzamelden voor de Ranomi Cup. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Ja, je luistert naar uh, Den Haag FM Sportsignaal uh, Radio. En wij zijn aanwezig bij de Swim Cup. En op de slotdag van de Swim Cup in het Haagse Hofpad werd Unicef-ambassadeur Ranomi Kromi Jojo verrast met een vette check, -check van 18.800 euro voor Unicef. Ik heb op de boskop 39, ah, uh, op 39,30. Ik heb het Wat had je gezwommen? 39,30 uh, volgens mij. En een dik PR? Ja. En nu een uh, hand van Ranomi Jojo. Weet ik niet. Maar natuurlijk worden er handjes geschud, prijzen uitgereikt. Ranomi Jojo neemt haar taak als ambassadeur serieus. Ik vind de combinatie natuurlijk ambassadeur voor Unicef. Dat we heel veel geld kunnen ophalen, maar dat we ook kinderen in Nederland... met name dan jonge zwemmers, talentvolle zwemmers... Uh, ja, dat je die kan motiveren. En dan niet alleen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Maar met name om gewoon heel veel plezier te hebben in het water. Goed, we doen het hoofdstuk ambassadeur dicht. Ze is uiteindelijk natuurlijk ook vooral Ranomi, de topsporter. En dan weet je op zo'n zondag bij de Swim Cup in Den Haag. Dan is het afsluitende nummer, de 50 meter vrij. Wie kennen we van de grote internationale successen op de 50 vrij? Ga maar wat jou het in een goed spanroon wekken. Ga jou het in een Dus Swim Cup Den Haag. Is zij het pronkstuk in deze finale? Nou niet in deze finale, want ze zwemt hem niet. Ze zwemt hem niet? Nee, ze doet weer een ander nummer. 100 vlinder. Oh, daar moet ik even het fijne van weten. Ja, nou, volgende week in Eindhoven doe ik de 50 meters. De vlinder en de vrij. En dit weekend uh, uh, ja, de 200 vrij, de 100 vrij en de uh, 100 vlinder gedaan. Omdat ik graag... Uh, ja, ook even mijn zin die wilde zetten op 100 vlinder en een keertje 200 vrij wilde zwemmen. Maar het is dus niet zo dat jij ineens denkt van zo'n 50 vrij, vind ik geen fluit meer aan. Oh, nee hoor. Je bent 27 jaar, maar al een oud-gediende. Weet je welk seizoen je gaat Hoeveelste seizoen dit wordt internationaal? Uh, ja, 2005 was mijn eerste uh, internationale seizoen. Dus dat, uh, nou ja... Zal meer dan tien jaar, laten we het zo zeggen. Ja, Ik zat ook even te tellen, hè? drie Olympische Spelen, zes WK's, drie EK's eh, en een stortvloed aan medailles. Dan denk je, ja, wat drijft jou dan nog? Af en toe even wat andere afstanden doen. Bijvoorbeeld op de korte baan had ik echt een groot bergje, zwommen op de 100 vlinder. En ik denk dat het goed is om af en toe uit de comfortzone te gaan. Dus ik moet zeggen, nou ja, de 100 vlinder hou ik dan nog net vol. 200 vrij is wel echt behoorlijk buiten mijn comfortzone. Af en toe ook dingetjes doen die ik niet zo leuk vindt of die je spannend vindt. Is zo'n jaar als dit jaar met als hoofddoel een EK, geen WK of Olympische Spelen... dan extra lastig om die motivatie ook goed te houden? Ja, ik moet zeggen, uh, eigenlijk helemaal niet deze keer. Ik denk dat het vorige keer vier jaar geleden lastiger was. Maar de tijd vliegt echt voorbij en uh, nou, ik heb de rustig naar mijn zin. Dus het, uh, nou, ik kom hier wel uh, goed doorheen. Op uw plaatsen. Ah. En dan moet het hard werken worden voor Komi Jojo. En dan is het zwaar in die laatste meters. En dan zijn er drie dames naast elkaar. En dan is het Sanderinka Die hier de nipte pakt richting de finish. Moet je dit als een hele grote verrassing zien? Nou, nee hoor. Uh, nee, het is gewoon een bijafstand. Ik wilde graag onder de 59. Dat is niet gelukt. Maar het is wel... Uh, nou, niet mijn favoriete afstand. Het is best wel zwaar. Maar je zat wel te azen op die limiet dus. Ja, en niet zozeer de limiet. Maar ik wilde gewoon een per en Zeg maar onder die 59 seconden. Na deze 100 vlinder ben ik heel blij dat ik uh, volgende week 50 meter mag. En 50 vlinder heb ik uh, een stuk meer zin in eigenlijk dan 100 meter. Dus we hebben Ranomi de topsporter en Ranomi de ambassadeur. En eigenlijk, als ik je zo beluister, is het maar heel goed ook dat die combinatie er is. Dat het niet één van de twee is. Nee, ja, ik, ik vind dat heel belangrijk allebei. En uh, je moet wel keuzes maken. En zolang ik nog topsportbedrijf zal dat wel bovenaan staan. Maar ik denk dat er tijd genoeg en energie genoeg is... om ook een beetje in te zetten voor de medemensen... voor een betere wereld. De Olympisch kampioene was bedust dat er zoveel geld... ingezameld werd door ruim 400 kinderen. Ja, dat was de Cup in Den Haag... met Ranomi kromo Jojo in een absolute hoofdrol. Zij uh, heeft het dus voor elkaar gerekend... dat er veel geld is ingezameld voor de Ranomi-cup. We gaan naar de kelder van de Eredivisie. Nummer 2. Met Angelino, ook Oumar staat daarbij. Het zou ook Pablo Marie kunnen worden. En het is een goal. De bal wordt van richting veranderd. En Nak staat met 1-0 voor en het is terecht. Drie minuten zijn we amper onderweg. En het eerste schot tussen de palen is meteen raak voor Roda J.C. Afdijjai. Dit is een hele, hele cruciale driepunter voor de ploeg van Stijn Vreven. Zeven minuten, 7 Tweede schot tussen de palen, ook raak voor Rode JC. Nu is het Gustafsson die hem maakt. En dan was er ineens een bevlieging van uh, Robert Muren. Ja, 3-2 voor Rode JC, Rosheuvel maakte. En wat niemand meer had verwacht, gebeurt toch. Sparta komt op een 3 2 voorsprong. Ja, en Sparta wint dus, Rode JC wint dus. En daarmee komt de degradatie van de FC Twente. Dat zelf verloor vandaag van Feyenoord met de week dichterbij. Jan Bavink, we ja, netjes uh, blijven zitten om Zeker. met ons uh, naar die kelder van de Eredivisie te kijken. Voor JC de derde zege op een rij. Mm -hmm. uh, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Zeker voor een ploeg die nu inmiddels overigens zestiende staat. Ja, nou, voor Roda is het heel bijzonder. De laatste keer dat ze drie keer op rij wonnen in de Eredivisie was in 2011, december 2011. Dus uh, ze hebben op precies het goede moment uh, de goede vorm te pakken gekregen. Ja, beide degradatiekandidaten Roda en Sparta wisten drie keer te scoren. In het geval van Sparta is dat best bijzonder... want dat is uh, met afstand de minst scorende ploeg mm -hmm. in uh, de eredivisie. Kun je iets meer inzoomen op bijvoorbeeld de aanvallers? Want die moeten het dan veelal doen. Ja, laten we dan beginnen bij, bij Roda. Uh, daar wil ik eigenlijk twee man uh, als eerste uitlichten. Dat zijn Simon Gustafsson en Dani Shaheen. Die zijn samen met acht treffers topscorer van ROLA-EC. Ja, Gustafsson vanaf het middenveld, Shaheen uh, als spits. Precies, uh, en Gustafsson is bij 39%, doelpunten, of 39 procent van de doelpunten van ROLA betrokken. 13 van de 33. Gisteren ook weer een doelpunt en een assist... Uh, Shahin nu gisteren niet, uh, niet als aangever of als afmaker. Maar wel heel erg belangrijk. Hij is sterk, hij is groot. had de meeste balcontacten aan de kant van Roda. Kwam dus niet tot een schot, maar zorgt wel voor dat Roda door kan voetballen. En dat doet hij heel erg goed. Ja, jij noemt Shahin en uh, Gustafsson, de, de man die van Feyenoord uh, ja. uh, wordt gehuurd. Uh, maar ja, ik vind toch ook die Afdijsjai een, een nogal opvallende speler. Hij Z heeft al een geweldig doelpunt gemaakt. Zeker. Scoorde ook afgelopen week weer. Um, is hij ook mede het verschil? Ja, hij is natuurlijk in de winterstop gekomen. Dus uh, zijn invloed op Roda is wat korter en uh, daarom misschien ook wat minder groot. Maar op dit moment is hij heel erg belangrijk. Vier doel, betrokken bij vier in zijn dus laatste drie wedstrijden. Drie doelpunten en een assist. Dus hij voegt zeker wat toe aan dit Roda. Ja, terwijl Rosheuvel de matchwinner was. Ja, zeker. Die heeft natuurlijk lastige weken gehad. Hij was de speler die in 2018 het vaak schoot... zonder een schot op doel te lossen. Ik kennen natuurlijk nog die twee missers die hij die die had de afgelopen weken. Maar wel veel dreiging altijd van zijn kant. het gaf al vier assist en nu eindelijk ook als doelpunt te maken dus ongelooflijk belangrijk voor Roda. Dan de aanval van Sparta. Daar, daar is veel in gerommeld door uh, de diverse trainers. Ja. Uh, maar eigenlijk is de, de man die nu het, het meest boven komt drijven... ook het minst gebruikt zo ongeveer dit seizoen. Ja, we hebben natuurlijk op een gegeven moment Friday gehad. We hebben Kramer gehad die erbij kwam. Maar Robert Muren is op dit moment echt de grote man. Het was gisteren natuurlijk ook weer de Robert Muren-show bij, uh, bij Sparta. Ja, zie je ook in de statistieken dat hij buitengewoon presteert op dit moment? Zeker. Als je kijkt naar Sparta tegen VVV, schoten ze 24 keer. Dat was het meeste voor Sparta sinds de promotie in 2016. En zeven van die schoten waren van muren. En als je kijkt over een lange periode van zijn laatste zes schoten op doel... leverde er vier een doelpunt op. Dus hij is ongelooflijk belangrijk voor Sparta. Daarnaast dus twee treffers gisteren. En nu... Betrokken bij 38% van het doelpunt van Sparta. 11 van de, van de 29. Met, 11, met 7 treffers en 4 assists. Dus hij is uh, de grote man. Ja, en als je dan kijkt naar de hoeveelheid speeltijd die hij heeft gehad. Dan heeft hij lang nodig gehad om blijkbaar zijn trainers te overtuigen. Precies, ja. Nu ook samen met, uh, met Kramer. Hè, die zijn oude ja. maatjes. Het Volendam-Kramer nu met de assist gisteren. Dus misschien dat dat, dat, dat, dat hem helpt. Ja, oké. Okay. Daarmee is de Volendam-factor voor Sparta benoemd. Sparta staat nu vier punten voor op FC Twente. Maar volgens Twente-aanvoerder Tesker is er nog wel degelijk iets mogelijk. Ook al hebben ze veertien keer niet weten te winnen. Maar ja, je weet dat het uiteindelijk misschien wel nog een keer gaat komen. Dus, dus zolang het duurt, dus is het duurt, hoop ik de waarschijnlijkheid... dat het een keer gaat gebeuren. Maar ja, dat weten we niet. We moeten het gewoon van wedstrijd naar wedstrijd bekijken... en gewoon voor de drie punten elke keer gaan vechten, knokken... tot het niet meer kan. En uh, pas als het echt niet meer kan, dan uh, gaan we pas stoppen. Vo Daarvoor gaan we niet stoppen. Ja, hoe ziet zoiets historisch uh, eruit? Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als bij Ten Hag. Hè. Dus het kan nog, dus uh, ze hopen er nog op. Maar ja, de laatste 21 seizoenen... de sluiten die na 30 wedstrijden onderaan stond... die degradeerde altijd. Twee keer was dat nog via een nacompetitie. Dus die hoop is er nog wel. Maar eigenlijk, uh, historisch gezien, is dit ook een gesloten boek. Ja, wie moet er dan voor de ommekeer zorgen? We zien uh, die uh, vandaag terug, ondanks knieproblemen. Ja. Het lijkt wel een beetje alsof hij... Er moet... Ja, ja, zeker. Hij is ook inderdaad de belangrijke man bij, bij Twente. Met zes goals en twee assists uh, is hij echt degene die samen met Boeren dan ook wat de kar moet trekken. Maar eigenlijk lukt het nog niet zo goed. Veel geblesseerd. Dus dan ga je toch naar andere spelers kijken. Maher, die in de winterstop kwam, die eist veel op. Is betrokken bij 54 doelpunten. Of doelpogingen sinds de winterstop. Maar eigenlijk een heel laag rendement. Maar één doelpunt en twee assists. Als je kijkt naar Shaheen, die in diezelfde periode maar vier kansen meer creëerde. Dat is veel hoger. Vier doelpunten en twee assists. Dus dat is al een verschil tussen Rode en Twente. Andere speler die ik er bij Twente nog graag wil uitlichten is Frederik Jensen, de nummer 10. Veel, uh, veel dreiging, veel schoten, veel gecreëerde kansen. Maar sinds uh, de winterstop rendement van nul. Dus ja, wie het bij Twente moet gaan doen, ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Als jij het al niet meer weet, dan uh, Wordt het lastig, lijkt het hè? me echt een groot probleem worden ja. voor uh, Twente. Uh, laten we dan uh, tot slot nog even kijken naar de, de, de precisie. Ja. Want uh, daar ben je ook een meester in om dat uh, te analyseren. De precisie van schoten van deze drie clubs. Zeker, en dan is vooral ook weer kijken naar Twente interessant. Uh, Twente schiet slechts 44% van hun doorpogingen tussen de palen. Dus daadwerkelijk op doel. Dat is alleen bij Roda lager. Maar wat dan bij Roda weer opvallend is, is dat zij van die schoten op doel wel een groter percentage scoren. 13%, bij Twente is dat 10%. Ja, je denkt 3% dat is niet zoveel. Maar in zo'n degradatiestrijd kan dat net het verschil zijn tussen. Dat ene doelpuntje. Weer een gelijk spel. Dus Twente, weinig schoten op doel. En wat op doel is, is ook nog eens niet goed. Veruit het slechtste van alle ploegen in de Eredivisie. En als je dan kijkt naar Sparta, dan doet uh, Sparta het op dat gebied het best? Zeker, die staan uh, negende wat betreft schoten uh, tussen de palen. En qua effectiviteit is het minder zeventiende. Maar omdat ze dus vaker tussen de palen schieten, scoren ze ook iets vaker. Natuurlijk, wat jij zei, wel het minst in de Eredivisie. Maar genoeg voor geen laatste plek. Goed, we hebben nog een paar weken te gaan. Uh, maar als er mensen vanuit Enschede zitten te luisteren... dan zou ik er in ieder geval niet heel vrolijk van worden. En dat is uh, allemaal te danken aan Jan Bavink. Graag gedaan. Dankjewel, Jan. <laughs> We gaan uh, luisteren naar uh, muziek. Voordat we zometeen toe zijn aan de nummer 1 in onze zondagse top 5... dan gaan we praten over Parijs Roubaix. Erik Eric Terpstra. Ik, uh, nou, Nikki Terpstra. Ik ben helemaal bezig met Erika Terpstra in mijn hoofd, merk ik. Die wilde zo graag na de Ronde van Vlaanderen ook Parijs Roubaix winnen. Dat is hem niet gelukt, maar hij stond wel weer op het podium. Maar eerst de Style Council. Council naar de hel van het noorden. Nummer 1. We hebben eerder een valpartij gezien van Michael Golaats. Hij nou, vertelde hè, over die valpartij van Michael Golaas. We hebben een valpartij uh, gezien zojuist van de Nederlander, van Sebastian Langevel. En Hij vertelde ons dat, uh, dat uh, Golaas verschillende keren is gereanimeerd. En dat zijn toch wel berichten waar je een klein beetje ja, van schrikt. Het is nog ver, hè? ik zei het al. 50 kilometer is een heel eind. Ook voor Peter Sagan tijd voor een nieuwe... De grote overwinning van de wereldkampioen. Peter Sagan wint voor de eerste keer in zijn carrière. Parijs Roubaix. De overwinning dus voor Peter Sagan. Quickstep probeerde het met Gilbert, ze probeerde het met Stibar. En uiteindelijk moest Nicky Terpstra het doen. De Nederlander werd derde. En had na afloop de balren op zijn hand staan. Ja.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 Um, ja, dat gaat met ups en downs. Uh, naar Carrefour, uh, de larpen, die, die laatste super slechte strook, uh, kwam we wel even dichtbij. Toen ik, uh, kreeg ik weer een klein beetje hoop. Maar, uh, maar toen hield hij het goed vast. En, uh, ja De laatste drie kilometer wist ik wel zeker dat we, dat we het niet meer gingen halen. Nou goed Je staat wel op het podium hier. Je vorige week de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dus jou, jou, jou voorseizoen, jouw seizoen...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 Ja, Nicky Terpstra was dat. Vorige week was hij de sterkste bij de Ronde van Vlaanderen. Nu dus opnieuw op het podium. Weliswaar niet op het hoogste treedje. Maar indrukwekkend was het wat hij heeft laten zien. Maar Peter Zagan was hem vandaag toch echt de baas. Uiteindelijk een derde plaats voor Nicky Terpstra. Sebastian Langeveld heeft bij zijn val in Parijs-Roubaix... een gebroken neus en een gebroken sleutelbeen opgelopen... De 33-jarige renner van Education First... werd vorig jaar nog derde in de hel van het Noorden. Nou, u hoorde het al eerder, was te val gekomen op de Kasseien... in het bos van Valais, waarna hij de strijd moest staken. En in onze tune van dit onderwerp... hoorden we al even over de verschrikkelijke valpartij van de Belg... Michael Golaerts. Hij kreeg een hartstilstand... en werd meerdere keren gereanimeerd. De wedstrijd in de Jupiler League tussen Jong Ajax en NEC... die moet worden overgespeeld moet worden overgespeeld omdat Jong Ajax vrijdag... in een met 2-0 gewonnen wedstrijd de niet speelgerechtigde... Teun Bijleveld had opgesteld. En voor NEC is dit toch wel echt goed nieuws. Want door die nederlaag leek het een, een kans op de titel... in de Jupiler League te verspelen. En nu kunnen ze dus een poging wagen weer dichter bij Fortuna Sittard te komen. En dan tot slot nog twee opvallende berichtjes vanuit het buitenland... van internationals of kandidaat-internationals-aanvaller. Quincy Promes heeft in de uitwedstrijd van Spartak-Moskou tegen Angie een zuivere hat gemaakt. Hij deed dat in de met 4-1 gewonnen wedstrijd. In een tijdsbestek van slechts 17 minuten. Hij opende de score in de tiende minuut... kwam vijf minuten later opnieuw tot scoren... en minuten in de 27e minuut ook nog een strafschop. Met zijn vorm zitten dus wel snor. En dat geldt zeker ook voor Memphis Depay. Hij heeft bij... Olympique Lyon opnieuw een hoofdrol vervuld. In de wedstrijd tegen FC Metz werd het 5-0. En de paai... Er wordt nog wel eens van hem gezegd dat hij uh, in fases uh, ja, niet of nauwelijks aanwezig lijkt op het veld. Nou, hij was bij alle doelpunten betrokken. Vier keer leverde hij de assist en hij maakte er ook eentje zelf. En de Oranje International was vorige week tegen Toulouse. Ook al de gevierde man door twee keer te scoren. En de week ervoor maakte hij de beslissende 3-2 tegen Marseille. Ja, hij wordt bewierookt in de Franse kranten. En het zal ook Ronald Koeman bijzonder goed doen, het presteren van Memphis Depay. Uh, als u nog een interessant potje tennis wilt kijken, dan uh, kan dat. Want uh, Kiki Bertens staat op dit moment op de baan. Ze is bezig aan haar warming-up. Zij speelt zometeen de finale van het WTA-toernooi in Charleston. Nadat ze vanavond al 2 uur en 42 minuten heeft gespeeld... in de halve eindstrijd tegen Madison Keys. Wat dat gaat worden, dat hoort u anders morgenochtend in onze uitzendingen. Zometeen het Oog op Morgen, gepresenteerd door Mieke van der Wij. Fijne avond nog.